Dit is Lieselot Thomassen met het NL. Minister Schippers van Sport gaat in verband met de ontwikkelingen in Oekraïne niet naar de Paralympische Spelen in Sochi. Dat heeft het kabinet vanmorgen besloten. Ook Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan niet. Eerder lieten Groot-Brittannië en de VS al weten geen delegatie naar de Olympische Spelen voor mensen met een beperking te sturen uit protest tegen de Russische operatie in de Krim. Schippers zei tot nu toe dat ze wel zou gaan, maar dat ze de ontwikkelingen in Oekraïne scherp in de gaten zou houden en haar plannen mogelijk nog zou wijzigen. De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit het dal met een groei van 0,75% dit jaar en 1,25% volgend jaar. Dat meldt het Centraal Planbureau in zijn Centraal Economisch Plan. De cijfers vormen de basis voor de voorjaarsbesprekingen in het kabinet. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000, maar daalt volgend jaar licht. De inflatie komt in beide jaren uit op anderhalf procent. Het overheidstekort bedraagt dit jaar nog 2,9 procent en daalt volgend jaar naar 2,1 procent. Dat zijn betere cijfers dan in december nog door het CPB werden gepresenteerd. Minister Dijsselbloem spreekt van positief nieuws. Er zijn geen extra bezuinigingen nodig, maar we zijn er nog niet. Het bestrijden van de werkloosheid blijft topprioriteit, zegt Dijsselbloem. Mark Tuitert stopt met schaatsen. In een lange verklaring op zijn website schrijft hij dat hij alles heeft gegeven... maar dat alles ook eindig is. De 33-jarige Tuitert won vier jaar geleden op de Olympische Spelen goud op de 1500 meter. In Sochi eindigde hij op die afstand op de vijfde plaats. Na de wereldbekerfinale over twee weken in Heerenveen gaat hij aftreden, aftrainen... maar hij wil wel optimaal fit blijven voor een eventuele Elfstedentocht.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 En het komen hier weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. We gaan eerst terug naar het jaar 1960. En de bekant van het singeltje is van uh, Carolientje. Zo heet het plaatje. Carolientje uit Rimram. En waarschijnlijk gaat er al een belletje rinkelen. En zo niet, dan verklap ik het u. Aan de Amsterdamse grachten. En er is dus natuurlijk een, een grote hit van uh, Wim. Geboren als Willem Sonneveld. Roepnaam Wim, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974...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 Op CFM Zandvoort. Het is iedere dinsdag tussen 11 en 12. Zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud-Hollandstalige muziek. Hoor de muziek van de Heikrekels. Met Waarom heb je me laten staan? En daarvoor Willeke Alberti met Telkens Weer. En ook Wim Zonneveld komt voorbij met Aan de Amsterdamse Grachten. Zometeen Doris. Terwijl Tom Manders met twee motten. Ook Karel van der Velde en de Skymasters zijn onderweg. Maar eerst nu het radio Ensemble een smartlappenband uit het dorp Thorn in Limburg... en werd in 1964 opgericht door de heren Dirks en Raamakers. De groepsnaam werd ontleed uit de combinatie... van de eerste twee letters van hun achternaam. En in 1967 werd de groep uitgebreid met Huub Hennissen, Leo Raamaker, Herman de Vries en Jan van Dor... Opdat de oprichter Piet Raamaker contract had met Johnny Hoes... mocht de band een plaat opnemen op zijn platenlabel Telstar. En deze eerste single... Een proefpersing, Sonja Adieu uit 1968. Dat werd natuurlijk een heel groot succes. En van het nummer werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. De groep ontving hiervoor voor een gouden plaat. Andere hits waren helemaal niet kleine Eva, Juanita, Jij Alleen, Magdalena en Ramona. En ook in Duitsland bracht, bracht men diverse zijn plaat uit, waaronder de, een onder de namen De Caballero's. En begin jaren 70 daalde de populariteit van het radioensemble. En in 1976 ging de band uit elkaar. En de oprichter Piet Raamakers overleed in 1990 op 69-jarige leeftijd. En een van die grote hits, zoals ik net al zei, was Huil maar niet kleine Eva. U hoort nu het radioensemble. Huil maar niet kleine Eva.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 De derne weg ruikt het nu van, naar koepier.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 Is een lente-symphonie Zij dronk Ranja met een rietje Mijn Sofietje Op een Amsterdams Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was U hoorde Johnny Leon, pseudoniem van uh, Jean van Leeuwen, Geboren in Den Haag op 4 juli 1941 een Nederlandse zanger en acteur En sinds de jaren 80 woont hij in Breda en in 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny and his Jewels. Later omgedoopt in de Jumping Jewels. Deze groep, geformeerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richards. Scoorde in 1961 een nummer 1 met Wheels. En was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En in dat jaar verliet Van Leeuwen de groep om als Nederlandstalig soloartiest door te gaan. Dit leverde hem meteen de grote hit Sofietje op. En nu hoorde u zojuist Johnny Lyon met Sofietje. En daarvoor hoor u Connie Stewart met Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. En ook hoort u Karel van der Velden en de Sky Masters met Tonia, Tonia, Tonia. Zometeen onderweg het cocktailtrio met het vlooie circus. Maar eerst die Ramsden samen met Lisbeth Liste aan de andere kant van de heuvels. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant. Elkaar. Het gaat zal altijd groener zijn, daar in het land, ver weg, achter de heus. Ik blijf bij jou, omdat ik weet, dat we daar anders zijn dan nu.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 Tjonge, jonge, jonge, wat een show Tjonge, jonge, jonge, wat een sprong een hoger sprong, nog nooit een vlo Kijk eens in ons mooie circus Hoe die vlo van af mijn rug springt tot aan het dak, dan valt hij met een smak Op een vierenbed en schiet als een raket In de tent omhoog en komt er met een boog In een dubbele salto terug Gaat dat zien, ja Boerenburgers lui. Gaat dat zien, ja Het is kolossaal heeft wel eens een dolle bui en dan springt die zomaar in de zaal. Jongen, jonge jongen, jonge, wat een sprongen Jongen, jonge jongen, jonge, wat een show Jongen, jongen, jongen, wat een sprongen Hoge sprong, nog nooit een flow Iedereen in ons mooie circus Denkt er zit er eentje op mijn rug Ze springen in het rond, stappen op de grond Krabben op hun kuit en slaan ook leren uit Maar er komt de flow, voor zijn tweede show In een dubbele salto terug het publiek On de jet, een zeer speciale truc Kijk, hij springt, elegant Van mij recht dat is Van mijn linker naar mijn rechter toe. Doe één handje weg. Ja, dan blijft hij slimmer zitten zetten. En dan gaat hij alweer op en neer heen en weer. En dan nog eens een keer. Ooi oh, haalt het die peer. Ja wie doet hem dat na? Nou? Ja, wie doet hem dat na? Nou? Drie mal in de ronde. Voilà.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 Je mee, zeg dan niet nee. Beslist niet wachten tot ik vijfental harte ben. Zeg niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee, zeg niet nee, Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, niet doen, maar. Zeg niet Zeg niet nee, zeg niet nee, Dat waren de nee, met zeg niet. Nee, daarvoor hoorde u het cocktailtrio met het Vlooie Circus. En ook hoorde u Ramse Zaffi... tezamen met Lies met Lisbeth aan de andere kant van de heuvels. CFM Zandvoort is vandaag dinsdag 25 februari 2014. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12... hoort u dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Met mij, Mario Zandvoort. Met een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. De, hits, de Hollandse hits, om wel te verstaan... van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En vandaag veel muziek uit de, uit de jaren 60. Zo ook de volgende artiest. Geboren als Ronald Edwin Tober. Hij is geboren in Bussum op 21 april 1945. Een Nederlandse zanger en u kent hem onder de naam Ronnie Tober. Onder andere beroemd geweest in de Verenigde Staten. Want daar is hij uh, geëmigreerd op driejarige leeftijd. Dat was in uh, Albany in de staat New York. En daar groeide hij ook op. En onder andere heeft hij op mogen treden voor uh, Kennedy versus Nixon tijdens die campagne. En hebben een heleboel gedaan. Op 27 december 2003 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding ontving hij tijdens zijn 40-jarige artiestenjubileum in Theater Orfus in Apeldoorn. En in 2006 kwam Tober met de single De Wandel Express uit. De titel werd gekozen vanwege Tobers deelname aan de Nijmeegse Vierdaags in 2006. En in 2007 kwam een tweede lied op de markt met de titel Loop met ons mee. En in dat jaar haalde Tober door vier dagen 40 kilometer te lopen zijn eerste Vierdaagse kruisje in 2008 zong hij het lied We Lopen de Vierdaagse. Ronnie Tobert, het hit uit 1965. Verboden vruchten. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar tast. Het leek een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen. kersen. sinaasappel, Sina Cola. Tepermunt. Terwijl bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten, voor iedereen een behalve voor mij, verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Verbode Begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg wat had, is er voorheen, heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, bepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij Zingen hand in hand, de heus al gauw naar de burgerlijke stad. En op de praat belooft u haar eeuwige trouw. Heb ik gezegd, natuurlijk wat ze smaakt naar kersen: kersen. sinaasappel, cola, pepermut.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 Sorry.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 Zondag half vijf, het glas dat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldig daald. Huilend in deze negen. U hoort de muziek van Franciscus Aard Maria Halsema. Bij de bekend onder zijn artiestenaam Frans Halsema. Geboren in Amsterdam op 13 september 1939. En al daar overleden op 24 februari 1984... was een Nederlandse cabaretier en zanger. Halsema werd geboren in Amsterdam in een katholiek gezin. Als de zoon van de reclametekenaar Arie Halsema en Maria Hermina Schelfis. Hij had twee broers en een zus. En zijn eerste kennismaking met toneelspel waren zijn optredens... in het door zijn vader geschreven revue'tjes... en tussen de schuifdeuren in het gezinscabaret... Frans had weinig interesse in leren... In de derde klas van de Mulo verruilde hij voor een beroepsopleiding... tot banketbakker, maar besloot een half jaar later te gaan werken. Begin We eerst aan het werken aan de slag in een kruideniersbedrijf... toen in een herenmodezaak, ook nog bij een effectenkantoor... op de administratie van een uitgeverij. En in zijn vrije tijd zong hij liedjes in cafés en op bruiloft en partijen... en begeleidde zichzelf erbij op accordeon en piano. En ook heeft hij nog in dienst gezeten... Dat deed hij in een schrijversopleiding. En s'avonds avonds kreeg hij de gelegenheid om in een cabaretshow... Uh, cabaretschool van Bob Bauer in Amsterdam... Uh, om daar naartoe, naartoe te gaan. En zijn cabaretdebuut maakte alsmaar in 1960... bij het pauzekabaret in de City Musical in Amsterdam. En een jaar later ging hij aan de slag bij cabaret Loerenlaai. Dat deed hij eerst als uh, pianist en componist. Maar na verloop van tijd nam hij ook deel. Het zangspel, dat nam hij allemaal voor zijn rekening. Nou, de rest, dat weet u allemaal, hè. Frans Halsema was dat met zijn hitje Zondagmiddag Buitenveldert. En daarvoor de zangeres zonder naam met Mandolines in Nicosia. Nou nog Willy Alberti. Terwijl vader en dochter samen met dochter Willeke met het afgezaagde zinnetje. Als we naar de klok gaan kijken dan is het alweer bijna twaalf uur. Dat was me weer een waar genoeg. Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... Dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Wordt het programma nogmaals herhaald? Zometeen nog een paar stukjes muziek als we het gaan redden. Rita Hoofding met Laat Me Alleen. We rennen voor het nieuws. Gerard Cox, 1948, maar eerst Lisbeth met Amsterdam. En ik zeg, misschien tot volgende week. En anders zeg ik, tot ziens. In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven... Gaan de zeelui zich laven, drinkend hek